Juri Stubinitski met het NOS-journaal. In Heerlen moet de Vereniging van Eigenaren van Winkelcentrum Het Loon vanmiddag een sloopplan klaar hebben. Dat moet uiterlijk om 12 uur bij de gemeente zijn ingediend. Zodra duidelijk is hoe en wanneer het onveilige deel van Winkelcentrum Het Loon tegen de vlakte gaat, wordt er een persconferentie gegeven. Sloop moet instorting voorkomen. Gisteren is de verzakking onder het winkelcentrum verergerd. De grond onder een deel van de parkeergarage is verder weggezakt.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 Acteur en operettezanger Johan Heesters viert vandaag zijn 108ste verjaardag. Gisteren werd hij ontslagen uit het ziekenhuis, waar hij een week geleden met koorts werd opgenomen. Vandaag zou hij zingen bij een verjaardagsschala, maar dat gaat niet door. Ook kon hij vorige week niet bij de première van een film zijn, waarin hij Petrus bij de Hemelpoort speelde. Heesters woont sinds 1934 in Duitsland, waar hij nog altijd populair is. In Nederland is hij omstreden, omdat hij optrad voor Hitler en een bezoek bracht aan concentratiekamp Dachau.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 Voor je. Ziet. Wees nog even stil. Wees nog even zoals nu. Wees nog even hier. That you were right for me ww.ziefmzantwoort.nl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 I consider the best. <laughs> I consider mediocre. Yeah. I want my bank accounts like Carl Slim, or at least a mini Oprah. Wait. Baby, just close your eyes and imagine any part in the world I've been there. I mean, I'm like global warming; they think I just started heating things up. But I've But been here. I travel through time zones. Give me some of my vodka and it's on. In rica gracia, some translation. In rica churches, confessional. dale <laughs> Dime lo toto, alante tu nombre yo me hago bobo. No te preocupes, baby, for real. Because you gon' like how it feels. Woo!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 ik wil niets meer horen En ik zwijf als ik graf Stop voor altijd met roken Ik ga terug naar Oh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 je t'aime, t'es naze, dégage. Froid comme une rose, en passe pas, tu es ma chose, c'est facile, tu comprends, je te donne ce que tu prends. Hélicite de Versailles, comme une loco sur les rails, mais c'est plus comme un vent, ni des lèvres, ni des dents. Tot flora, moi en franc, nos deux mondes sont différents. C'est pourtant la même nette, de là on arrête, la goutte et le vase, de l'eau dans les gaz, dégage, mec.